Uh, verder, een uh, dakterrasje op die strandpaviljoens, uh, ja, daar kan ik heel kort over zijn en de inspreekster was er ook helder over, wij onderschrijven dat. En ik heb zelf uh, afgelopen zomer toevallig per ongeluk uh, te maken gehad met overlast door het DBC, zeg maar uh, tonen vanaf het strand, je ligt te schudden in je bed. En dan, uh, dan ga je erover klagen en dan krijg je van de omgevingsdienst te horen... ...we hebben geen overlast vastgesteld. Nou, ook uh, gezellig. <laughs> Kijk, overlast, moet je, daar zitten we niet op te wachten. Dus, uh, en uh, het uitzicht, de belemmering die je dan ook nog uh, met zich meebrengt... ...vanaf de boulevard naar de, naar de horizon kunnen kijken. Met helaas uh, die, die smerige windmolens, maar oké, okay, dat, uh, dat is de andere nou eenmaal. Uh, wij onderschrijven dat... Uh, we zijn benieuwd uh, naar de antwoorden van het college en uh, met dank en hoop Dank u wel. D66, heer Van Marlen. Ja, dank u wel. Uh. Um, ja, in tegenspraak tegen eigenlijk wat de meesten voor teneur geven. Wij zijn eigenlijk heel blij met dit stuk. En, uh, een stuk waar je mee verder kan en in de lijn van de ontwikkelingen waar we met Zandvoort ook echt naartoe willen. Ik begrijp, iedereen mening telt en, en die doet er echt wel toe. Uh, maar er is ook elke keer wel een reden om dingen uit te stellen en weer in details te vervallen. Dat is volgens ons niet wenselijk. Er moet veel gebeuren, dus stel ook wat vast. En ook al is het niet helemaal 100% naar je zin, kom op, laten we gewoon collectief wel doorpakken. En verval niet steeds in die details. Het is uh, tijd voor een beetje krachtig en positief doorpakken wat ons betreft. U heeft een interruptie van de heer Bouwberg Wilson. Ja, voor, voorzitter, ik wil niet in details vervallen. Maar ik vind namelijk het vooruitlopen beleidstukken en dan beleidskaders zal vaststellen... zonder dat je de inhoud van die beleidstukken kent... vind ik niet vervallen in details. Hoe denkt D66 daarover? Dat begrijp ik, maar het is ook al vier keer in de raad geweest. Het is de vijfde keer. En blijven we nou daar wel steeds in hangen? Of gaan we nou een beetje bakkeleien over een light rail... waar, we echt nou, waar iedereen denkt van nou, een light rail. Maar de bedoeling daarachter is, gaat het vervoer... Gaan die mensen, gaan die mensenstromen beter regelen als het dus gewoon mega druk is. En dat zijn wel dingen die je in een visie op een bepaalde manier verwoord. En mijn zin is daar niet te, te, op de puntjes op de i moet gaan blijven zeuren. En dat is nou precies... en, en, sorry voorzitter. En dat is nou precies waar het om gaat. Die visie die hebben we wel, maar het kader hebben we niet. En dat hebben we ook nog niet vastgesteld. En vindt u dan verstandig om vooruitlopend op die kaders, GVVP, parkeernormen, enzovoorts, om daar een beleid op te baseren? Ja. ja. Duidelijk, gaat u verder met uw betoog, heer Van Marlen. Dank u. Want we blijven praten over plannen. En dan gebeurt er maar te weinig en er komt weer een nieuw plan met ook weer details en haakjes en oogjes. En straks hebben we, of eigenlijk, we hebben, we hebben nu een Zandvoort voor 3 mei 2020. En we hebben straks een Zandvoort na 3 mei 2020. U heeft een interruptie van de heer Elgebali, GroenLinks. Ja, meer uh, ter verduidelijkheid, ver, verduidelijking eigenlijk. Ik hoor eigenlijk zeggen dat u het heeft over, het gaat hier eigenlijk om de visie. Uh, het is een visiedocument, het gaat eigenlijk niet meer om de kaders. Uh, ik, ik kan me daar in zekere zin ook best wel in vinden, het gaat hier om een visie. Maar vindt u dan ook dat dit ook echt moet worden bezien of beschouwd door de gemeente en door bijvoorbeeld een project als Entree Zand van en de Badhuisplein. Als ook echt daadwerkelijk een visie en niets meer dan een visie. Ja, inderdaad. Kijk, je, je hebt een missie, je hebt een visie. Je krijgt straks doelstellingen, je krijgt zelfs crisis, succesfactoren, je krijgt geld. En uiteindelijk krijg je een keer uitvoering. En over al die stapjes gaan wij nog. Dus laten we alsjeblieft doorgaan. Want nogmaals, he, na 3 mei 2020 hebben we weer een heel ander beeld van Zandvoort. En er moeten weer hele andere dingen gebeuren. En gaan we dan weer een nieuwe visie maken? Dan gaan we dan weer vier keer en jarenlang dit door de raad duwen... Nou, dan kom je gewoon in vier jaar, als je, als je wat wil bereiken, kom je echt nergens wat mij betreft. Um, dus uh, mijn oproep is dat uh, pak door en uh, kijk wel kritisch. Hè. Je mag heus wel gewoon je puntje maken, maar als het nou weer in dit soort zaken weer over parkeerplekken, een paar meer of minder en weer de hele discussie terughalen van een vorige vergadering, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Um, we krijgen straks ook alweer een aanpassing op het aantal treinen wat gaat rijden. Die, die plannen liggen er ook al. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Dus er komen meer mensenstromen naar Zandvoort. En dat willen we graag. En dat is ook gewoon goed. Dus het, alles heeft gewoon een dynamiek. Dus als je nu een visie vastlegt. Dan is die morgen alweer eigenlijk. Als wij met elkaar praten. Dan zie je eigenlijk alweer wat anders. Maar goed. Laten we er een klap op geven. En uh, wat mij betreft uh, kan het ook door. Ik heb één vraag eigenlijk aan de wethouder. Dat is... Uh, bij de, de zienswijze, daar stond een opmerking van strijder en keur. Uh, hoe staat het met die plannen? Want volgens mij is dat voor het eerst dat er iets gepubliceerd is over, iets, iets letterlijk, iets staat over bepaalde plannen van, uh, van strijder en keur. En uh, daar ben ik even de, nieuwsgierig naar de mening van de wethouder hoe dat uh, ervoor staat. Duidelijk, dank u wel. Uh, Partij van de Arbeid, mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou is natuurlijk al veel gezegd, uh, waar ik me ook bij aansluit en dan voornamelijk de woorden van D66 en uh, ook het CDA. Uh, wij vinden dat ook wel gezegd mag worden dat voor ons een hele mooie ambitie ligt. Uh, en dat is ook wat we gezamenlijk van de makers gevraagd hebben. Dus het, uh, het ambitieus zijn en het hebben van een grote visie, dat is wat ons eigenlijk heel erg aanspreekt. En ook wat hier voor ons ligt. Natuurlijk zijn er kanttekeningen ten plaats en veel risico's, zeker in het kader van de realisatie. Maar wij vinden het positief dat er niet in beperking is gedacht. Dus kijk naar de ontwikkeling van de Zuidboulevard bijvoorbeeld. Daar is het plan later ook enorm uitgekleed. Uh, het uiteindelijk plan is vele malen minder geworden dan de ambitie die er lag. Dus wat ons betreft is het ook goed dat er een ambitieus kader ligt en waar wij op terug kunnen grijpen. En dat is uh, voor de eerste termijn het woord. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder mevrouw Verheij. Dank u wel, uh, voorzitter. En dank ook uh, voor de belangstelling op de publieke tribune. Ik vind, het doet me goed om te zien dat er na de zomer uh, nou ja, zoveel belangstelling is. En ook specifiek dank aan mevrouw Chalik die namens de VVE het woord heeft uh, gevoerd en een aantal punten heeft aangedragen waar ik uh, graag op wil reageren. Um, als ik het samenvat, zegt u eigenlijk het sfeergebied Metropool zou onderverdeeld moeten worden in uh, nou ja, subdeelgebieden. Uh, boulevard de Favoge, het zuidelijk deel van de Boulevard Barnaar en het noordelijk deel daarvan. Um, in reactie daarop um, zijn dat eigenlijk al subdelen of projecten. Namelijk, we hebben concrete ontwikkelprojecten um, waar we de boulevard gaan ontwikkelen. De boulevard de Vavozje is eigenlijk na de boulevard de Paulus Lood eh, het volgende traject. Daarover gaan we nog met u participeren. Maar dat is al een concreet deelproject. En de bedoeling van dit kader is juist om ja, als het ware uit die verschillende concrete deelprojecten te komen... en een overkoepelend kader neer te leggen. En uh, de sfeergebieden metropool, dorp en duin spreken mij juist enorm aan. Ik denk dat uh, het heel erg goed is om aan de hand daarvan... ook keuzes te maken voor je ruimtelijke inrichting. Ik heb uh, tijdens de bewonersavond uh, over dit stuk ook wel gezegd... u kent allemaal uh, het gebouw hier van het circus... Um, ja, Daar zijn de meningen over verdeeld, maar architectonisch is het echt wel een hoogstandje. De plaats vind ik niet helemaal passen in het dorpse karakter. En dit kader had daarbij wel kunnen helpen. Want dit geeft juist aan, het, de sfeer in het dorp is juist kleinschalig. En daar horen niet... ...van die grote gebouwen bij. En op die manier is dit kader bedoeld. Om concrete ontwikkelingen te toetsen. En ook te zorgen dat die ruimte een eenduidige uitstraling krijgt. En, en dat je ook voelt van nou dit is het, het sfeergebied Duinen en dit is het dorp. Daar is de, de drukte, de gezelligheid, de kleinschaligheid. Uh, zo is het uh, bedoeld. Uh, mevrouw Trelik, u noemt ook uh, de uitbreiding van de strandpaviljoens en de geluidsoverlast. Een aantal leden van de commissie noemen die zaken ook. Uh, het idee eigenlijk vanuit dit toetsingskader ten aanzien van de strandpaviljoens... is eigenlijk ook ruimtelijk ingegeven. En dan gaat het erom... Ja, ik zou haast zeggen de alzijdige aanblik. Vanaf de boulevard zie je altijd die strandpaviljoens. Sommige zien er echt uit om door een ringetje te, te halen. Maar andere, ja, die, die, daar zie je bijvoorbeeld vuilnisbakken staan... en je kijkt altijd op zo'n dak. Nou, zou je meer levendigheid, meer kwaliteit kunnen toevoegen... als daar een tweede etage op zit? Dat is eigenlijk puur vanuit dat ruimtelijk perspectief bedoeld. Gaan we dat per definitie doen? Nee in het omgevingsplan Strand wordt eh, daar het gesprek over gevoerd. We hebben in dat plan van aanpak ook gezegd... in het kernteam Strand, wij gaan met u, dat wil zeggen onze ondernemers... en onze inwoners daarover het gesprek aan. Nogmaals, dit stuk is bedoeld vanuit die ruimtelijke optiek. Of we dat daadwerkelijk gaan doen, wordt niet hier beslist... maar daarover worden er gesprekken gevoerd in het kader eh, van de participatie en het kernteam Strand. Um, nogmaals dank uh, voor uw bijdrage en, en ook dat u hebt in, uh, ingesproken namens de VVE. Ik uh, nou, waardeer de betrokkenheid van onze inwoners uh, altijd uh, enorm. Um, u noemt een aantal zaken die uh, de commissieleden ook he, hebben weergegeven. En um, ik, meneer Mettes die stelde een vraag en ik denk uh, dat ik daar in, in de beantwoording mee ga beginnen... Wat, wat houdt dit aanvullend toetsingskader nu in? Ik denk dat dat uh, goed is om te duiden... Uh, voordat ik nog specifiek uh, inga op een aantal andere punten. Uh, aanvullend uh, in deze wil zeggen... echt dat het naast andere uh, instrumenten van de gemeente staat. Zoals het bestemmingsplan. Zoals onze welstandsnota. Dit stuk is ook een adviesstuk... Um, het kwaliteitsteam Kust is ook een adviesorgaan van de gemeente. En dat wil zeggen dat zij hun adviezen meegeven, maar dat uiteindelijk bij de concrete toetsing van een specifiek project, dat wordt meegewogen. Um, en dat is dus ook de gedachte achter dit stuk. Het is een toetsingskader dat echt bedoeld is voor ruimtelijke ontwikkelingen. Uh, het sluit ook aan eigenlijk bij wat, uh, wat er eerder beslist is. En wat ook uh, gedeeld is in deze raad in juli 2018. Um, he, uitdrukkelijk het verzoek om die verbinding uh, te creëren. Tussen die verschillende projecten in de kuststrook. Uh, ook de, de verbinding uh, strand en dorp. En een beknopt stuk. Nou, en, da, en dat is gelukt. En nou ja, eigenlijk vind ik dat ook wel prijzenswaardig. Want soms is het... Uh, makkelijker om, om nou, hele dikke boekwerken te schrijven... dan het juist heel beknopt en toegespitst uh, te hebben. Dus samengevat, het is echt een toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Uh, later bij de concrete projecten worden nog specifieke afwegingen uh, gemaakt. En dan bent u ook in positie als u bijvoorbeeld moet besluiten... over een nieuw bestemmingsplan voor het entreegebied. Ik noem een, uh, een voorbeeld... En meneer Drommel, u, u uh, hebt eigenlijk net uh, zo'n mooie manier met woorden... als ook uh, meneer Vermees van het kwaliteitsteam. Want u, u, uh, schrijft, ja, u beschrijft een, een uh, hele mooie liefdesrelatie. En ik denk dat wij allemaal die liefde voor Zandvoort ook voelen. Uh, maar u, u weet dat uh, ook heel mooi uh, te duiden. Uh, de essentie van uw betoog was... Hè, ja, als het mooi weer is, is die liefde er sowieso. Uh, maar hoe houden we die liefde in stand ook als het slecht weer is? Nu, vanuit de toeristische visie onder andere is het beleid van de gemeente al om in te zetten op jaar rond toerisme. Dat, dat blijft, dat is een, een speerpunt. Um, dit gaat meer over, he, nogmaals, dat ruimtelijke toetsingskader. En Een pannenkoekenhuis in het sfeergebied Duinen past daarbij. Um, ...om een voorbeeld uh, te noemen. U uh, gaf ook aan uh, het parkeren dat... Kleine dat, dat, interruptie ja? van de heer Drommel. Uh, me, mevrouw de wethouder, heb ik nu net een toezegging gehoord? Over het pannenkoekenhuis? Ja. <laughs> nou, he, u, u kent mij ook. Dat is wel een initiatief wat aan de markt is. Hè? Ik, uh, ik ga zelf geen uh, pannenkoekenrestaurant... Nee, uh, nee, dat begrijp ik. Maar uh, u gaat er ook niet dwars voor liggen. Nee. Dat, uh, uh, u noemt um, een aantal punten over parkeren. Andere uh, partijen hebben dat ook um, gedaan. En um, ik merk dat, dat er heel veel uh, uh, onrust ontstaat, ook over de bewoording die is gekozen: creëerschaarste. Um, en, en dat is eigenlijk nu net niet de bedoeling. Het idee. Om die onrust te creëren bedoel ik dan. Um, het idee erachter is juist om um, parkeren te behouden, maar op de juiste plek. En ook met uh, een goede routing. Um, de barrièrewerking die is genoemd. Um, dat vond ik ook wel treffend, want ik kijk daar heel anders uh, in die zin tegen aan. Als we kijken bijvoorbeeld naar het Badhuisplein. En de verkeersstroom die daar doorloopt richting Kerkstraat, dan denk ik wel van, goh, ja dat, dat kan best een beperking zijn. Misschien moeten we het daar straks maar gaan ondertunnelen. Ik noem maar een voorbeeld. Maar in ieder geval, de, dat is wel de uitdrukkelijke opdracht geweest om die twee gebieden beter met elkaar te verbinden. En hoe we dat precies gaan doen, dat is een tweede. En dat is inderdaad ook precies... ...waar we bezig zijn met het mobiliteitsplan en de mobiliteitsvisie. Het is niet zo dat dat elkaar doorkruist. We hebben nu een ja, parkeerbeleid, hè, dat is nu de geldende norm. We werken toe naar nieuw parkeerbeleid en dat wordt de nieuwe geldende norm. En zoals ook al in de stukken is aangegeven, eh, worden dit, eh, dit als gedachtes meegegeven. Dus uiteindelijk is straks het nieuwe parkeerbeleid eh, de leidende norm. Eh, dus dat is iets uh, waarin u uh, nog alle ruimte krijgt om, om uh, ja, daar nog wat van te vinden. En dat wordt dan wel uh, het, het toetsingskader wat u straks opnieuw gaat uh, vaststellen. Um, ja, meneer Elgebali, u noemt uh, een aantal uh, concrete uh, ontwikkelprojecten, met name Badhuisplein en uh, de entree. Uh, en ik aarzel een beetje om daar heel erg uh, diep op in te gaan. En dat heeft niet te maken met dat ik dat niet zou willen. Maar meer met de vraag, is dit het moment? Want die twee ontwikkelprojecten, uh, dat zijn weer afzonderlijke projecten die getoetst worden aan de hand van dat kader. En dat betekent straks als er concrete uh, plannen komen, als er getekend gaat worden, dan wordt wel gekeken ook naar de uitstraling van die gebouwen. En past dat op die plek? Um, dus dat is wat ik daarover wil meegeven. Um, er is ook het nodige gezegd over bouwen uh, en, het, en het al dan niet zijn van een icoon. Uh, ik, ik heb uh, nou een aantal weken geleden een aflevering gezien van Andere Tijden Sport. U hebt dat misschien ook wel gezien. Het ging over de Formule 1. Maar daar kwamen beelden voorbij uh, van dat Bouwens Palace net werd geopend. En daar, uh, mensen was hartstikke trots dat we in Zandvoort zo'n nieuwe, mooie, hoge flat hadden. En ik werd daar zo door getroffen, omdat nu de beleving zo anders is. Maar het is wel een gegeven. Bouwens Palace blijft daar staan voorlopig. En dan denk ik, laten we... Ja, halen wat erin zit en het omvormen tot een plek dat, die daadwerkelijk een icoon is. En dat we daar wel weer met z'n allen super trots op zijn. En het vergelijk met de Adam Tower in Amsterdam is ook gemaakt. En die ruimte is er, de gesprekken zijn er. Dus laten we ja, eruit halen wat, wat erin zit, want het gebouw blijft er voorlopig staan. Um, even kijken. Ja, meneer uh, Bouwberg-Wilson, uh, u, u noemt uh, de railverbinding. Uh, u hebt een aantal punten genoemd en ik, ik, ga, ik probeer wat uh, hoog over... Uh, en uh, met, met gezwinde spoed ook, uh, voorzitter, uh, er doorheen te gaan. Uh, in de inleiding wordt inderdaad gesproken over een railverbinding. Nou, dat staat tussen haakjes en uiteindelijk gaat het erom... Um, om de verbinding en de bereikbaarheid van Zandvoort überhaupt te verbeteren. Dat is de gedachte achter het stuk. Um, en dan denk ik echt dat, dat een uitbreiding van het wegennet op korte termijn... zet ik mijn vraagtekens bij. Wel ben ik het er mee eens dat we moeten samenwerken... zoals we dat ook al doen, met onze buurgemeente... om die bereikbaarheid te verbeteren. Um, dat is een essentiële voorwaarde... want de bereikbaarheid van Zandvoort houdt nu helemaal niet op... bij de gemeentegrenzen... Over de barrièrevorming heb ik al het nodige gezegd. Eh, ik denk dat het heel belangrijk is om, die ja, om eh, zowel de kustzone meer te verbinden met het achterland, ook met het centrum, en dat kan op verschillende manieren. Eh, het stuk is niet bedoeld als een belemmering daarin, maar juist ook om te kijken of we dat uh, uh, kunnen doen. Uh, shared space zijn de meningen behoorlijk oververdeeld. We krijgen veel reacties al op, op uh, de overgang bij het entreegebied. Uh, uh, een aantal mensen uh, zegt van nou, daar moet onmiddellijk een zebrapad uh, uh, neergekalkt worden. Dan is het tenminste duidelijk wie, wanneer nou voorrang heeft. Uh, anderen zeggen weer van ja, maar, maar er gaat eigenlijk ook nooit iets mis. Dus dat is iets, hè, dat moeten we weer ook gaan betrekken bij de verdere eh, ontwikkeling en herinrichting ook van de Engelbertstraat. Maar dat duurt nog even. Maar nogmaals, ik denk niet, het is niet bedoeld dit stuk als een belemmering eh, daarin. Schaarste heb ik al eh, het nodige over gezegd. Ik ga nog even kritisch kijken naar de tekst, want het is juist niet bedoeld om, eh, ja, om die schaarste en die onrust te creëren. Maar juist ook bedoeld eh, om het parkeren op de juiste plek te faciliteren. Um, even kijken hoor. Um, ik, ik, uh, check, ik controleer even of ik nog, nog punten uh, vergeten ben of die ik niet... Uh, Waar ik niet op in ben gegaan. Prima, en anders. Ja, ik, oh, ja, ik, ik, uh, ik, uh, meneer Van Marlen, u vroeg uh, naar de ontwikkelplannen van, uh, op de locatie Strijder... Die, die plannen worden, ja, as, nou ja, as we speak zou ik haast zeggen, ook uh, verder vormgegeven tussen gemeente um, en uh, de desbetreffende ontwikkelaar. En um, nou, die gesprekken die lopen en die lopen goed. En als we daar wat meer over kunnen vertellen, dan, uh, dan doen we dat zeker. Um, hè, want dat is wel een ontwikkeling waar bijvoorbeeld ook een bestemmingsplanwijziging voor nodig is. Omdat die hoek specifiek nu... De bestemming garage, geloof ik, heeft. Dus, dus hoe dan ook, zullen we. Wat, ja, voor welke ontwikkeling anders dan een garage. moeten we daar wat mee. Dus daar, uh, daar komen we op terug. Um, nogmaals, ik, ik, uh, ik heb gehoord wat u hebt gezegd. Uh, qua bedenkingen en zeker daar waar het de bewoording is, uh, hè, dan zullen we daar nog eens, uh, eens goed naar kijken. Uh, maar ik geloof wel dat het stuk een toegevoegde waarde is uh, voor de specifieke ruimtelijke ontwikkelingen en projecten in Zandvoort. Dank u voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond... Ja zeker, er zijn meerdere mensen zwaar over hun tijd heen, maar dat komt straks wel, dat geeft niet. Het gaat hier om belangrijke agendapunten, die moeten wel de ruimte krijgen. En uh, we nemen dit soort dingen mee in de evaluatie over de spreektijdenregeling. Uh, ik kijk even rond nog in de commissie, zijn er nog, uh, is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie dat dat bij sommige leden het geval is. We gaan even het rijtje af, de heer Bouwberg-Wilson. Ja voorzitter, dank u wel. Kijk, het is natuurlijk uh, heel helder dat als het erom gaat om uh, de parkeerplekken daar te behouden waar we ze graag willen hebben, dan is dat heel iets anders dan het creëren van schaarste. Uh, en dan vind ik ook eerlijk gezegd dat de exegese van de tekst... dat die toch wel heel erg veel afstaat van wat er in de tekst staat. Maar het is wel helder en ik zal niemand die zal het ermee oneens zijn... als we parkeerplekken creëren op de plek waar we ze willen hebben. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Maar wat dit onduidelijk is, dat is namelijk... Wat nu precies wordt bedoeld met een aanvullend toezichtskader voor ruimelijke initiatieven op het moment dat je het hebt over hele duidelijke beleidsvisies waar wij het niet mee eens zijn. Althans, namens onze fractie niet mee eens is. En dan, dan wordt er gezegd, ja maar het is geld in aanvulling op instrumenten als bestemmingsplannen en welstandsnoten en dat komt allemaal nog bij u terug. Nou dat mogen dan zo zijn, maar dan moeten daar geen dingen in staan die naar onze mening onwenselijk zijn. En we zullen inventariseren hoe dat bij de andere fracties ligt. Dank u voorzitter. Dank u wel. Ik zag nog een vinger. In. Heer El Ghabali, GroenLinks. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ik, ben, ik ben kritisch in de eerste periode geweest. En, en de kritiek die, die zal ik ook altijd houden. Maar ik ben het ook eens, als ik bijvoorbeeld naar de heer Van Maar kijk, dat kritiek, en zeker in dit geval, best wel subjectief kan zijn. Wat de ene mooi vindt, kan de andere niet mooi vinden. Um, dus wat dat betreft de kritiek. Tuurlijk gaan wij dit, we gaan hiermee akkoord. In zekere zin. Wel met, met onze mitsemarie die we net hebben gezegd, maar we, gaan, we zullen ermee akkoord gaan. En wij zien het ook meer als een visie. Um, dan nog één nabrander. Ik zat net namelijk um, ook een beetje getriggerd door dat het hier ook tijd over het raadsprogramma gaat. Uh, nog even eens in ons raadsprogramma te kijken. En dan ben ik toch benieuwd. In ons raadsprogramma staat namelijk letterlijk: we streven ernaar een activiteit het hele jaar rond in het boulevardgebied te hebben. Um, ...maar ik kwam deze niet tegen in deze visie. Um, hoe, zit, uh, hoe zit het met dit document en die dat streven uit ons raadsprogramma? Dank u wel. Heer Drommel, VVD. Dank u, vriendelijk. Het, het is heel plezierig dat net ook door de wethouder, de portefeuillehouder... ...de vinger op de zere plek is gelegd die wij al proberen te illustreren. Ehm... Um, Enige keer nog even aanvullen op dat wat GroenLinks meldt. Die praat over een visie, die praat over een praatstuk. Dat is naar mijn smaak allemaal perfect hoor. Maar het is namelijk geen visie, het is geen praatstuk. Het is een toetsingskader. Een toetsingskader. En dat is echt van groot belang om dit onderscheid te maken. Want het één ligt namelijk gewoon bij eenieder. ieder. Ieder kan een visie hebben. Maar een toetsingskader, uh, dat soort aspecten dat ligt er zeker een de poefhoogtheid... ...zeker het vaststellen van de uh, kaders bij de Raad. Het is dus verzaakt dat u hier, de Raad, het toetsingskader vaststelt. En niet een visie, want een visie en een praatstuk en dat soort zaken... ...dat mag natuurlijk, dat gaat aan een toetsingskader vooraf. En als ik dan ook kijk naar datgene wat ik behelst te zeggen... ...waarom we dus zo concreet moeten zijn. En we noemen zes van For the Love of Place... ...om dat nog maar even een keertje te noemen. Het gaat dus voor de liefde voor het plekje... Ik probeer er net uit te lokken, dat was geen spelletje van mij, maar het was toch wel iets om te zeggen van waar nou de tere punten zitten. Ik probeer een pannenkoekenhuis neer te zetten bij de duinen. En daar zit dan de dus beschikbare commerciële programma gericht in. Ja, dat is dan het punt 6, conform dit toetsingskader. De wethouder is daarvoor. ik kan me dat levend voorstellen, ik ben er ook voor. Maar zij zeggen gewoon, zeer beperkte geconstateerde voorzieningen kiosk of een toilet. Nou is natuurlijk ook dat pannenkoekhuis. Dan kan je een foldertje halen bij mij ook. En een plasje doen. Maar niet een pannenkoekhuis neerzetten. Het toetsingskader waar we het over hebben... dat is juist datgene wat kadert. Wat verplichtingen geeft uiteindelijk aan de uitvoerder. En hieraan gaat de visie vooraf. En we moeten dat niet door elkaar halen. Dit is voor mij dus geen hamerstuk, dat is duidelijk. Dank u, vriendelijk, voorzitter. Dank u wel. Ik zie de heer Mettes van het CDA. Ja, als u het rondje zo wil maken, graag dan. Prima. Ja, uh, ik wil de wethouder bedanken voor haar uitleg als het gaat om aanvullend toetsingskader. En ze heeft dat met name gezegd over het, uh, het parkeren. En ook in het kader heb je natuurlijk een strandpaviljoen waar omgevingsplan strand eraan zit te komen en waarin kaders komen te staan. ...en waarin dit stuk dus over aanvullende kaders heeft. Dus wij hebben er nog van alles over te zeggen en van alles over te vinden. En dat geldt ook uh, voor de opmerking die D66 gemaakt heeft. Want in de noten van beantwoording over de situatie bij uh, de plannen voor strijden... staat dat de ontwikkelmogelijkheden. worden beoordeeld in relatie met de omgeving en bestaand beleid. Dus die mogelijkheden die zijn er nog volop. En met dat gegeven kan het CDA akkoord gaan met dit stuk... Ben ik ben blij met de opmerking van D66. Laten we aan de slag gaan. Dank u wel. Dank u wel. Verder zie ik geen... Uh, ik zie nog wel één commissielid die iets ja, wil zeggen. Mevrouw, sorry, mevrouw De Vries, PvdA. Ik zal het kort houden. Uh, we zijn uiteraard heel blij met de beantwoording van de wethouder. Het geeft ook uh, uh, weer meer duidelijkheid. Uh, we vinden het nog belangrijk om toe te voegen dat uh, uh, we moeten inzetten op dat openbaar voer. En dat we daar in deze zin ook heel blij mee zijn. Hier liggen echt voor ons de kansen voor bereikbaarheid. En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Bedankt. Dank u wel. Dan geven we nog even het woord aan de wethouder om nog op deze laatste vragen in te gaan. Um, ja, dank u uh, um, voorzitter. Um, meneer Bouwberg wilson van de OPZ um, is... Um, um, ...heeft nog de relatie ook tussen het parkeerbeleid en, de, uh, en dit stuk uh, benoemd. En uh, nou ja, de creëren van schaarsen, nou, daar zullen we nog goed uh, naar kijken... Um, meneer Elgbali vroeg nog nou, he, naar de activiteiten het hele jaar rond. Hoe komt dat terug? Dat komt met name terug ook in de programmering... maar ook in onze andere ja, beleidsstukken. He, uh, morgenavond hebben we het over de economische visie... maar ook in de toeristische visie speelt dat een uh, belangrijke rol. Um, meneer Drommel van de VVD uh, geeft aan toetsingskader. Uh, het ligt bij de Raad. En de, het, um, het, juridisch gezien... Is dit, uh, heeft dit de status van beleidsregel. En dat uh, wil zeggen dus dat dit toetsingskader gebruikt wordt... om te kijken van hoe gaan we hier nu uh, om met die uh, ruimtelijke ontwikkelingen. Um, u geeft verder aan dat het geen hamerstuk is. Nou, ik, ik zie uit naar het vervolg over, uh, over twee weken. Um, meneer um, Mettes, dus, um, ja, dank ook voor uw bijdrage in dit debat... Uh, even ook als D66 en uh, mevrouw de Vries tot slot uh, noemde uh, het element van het openbaar vervoer. Uh, en dat is ook zeker een belangrijke manier natuurlijk om naar Zandvoort uh, te komen. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank u wel. Dan kun, kan ik uh, concluderen dat dit agendapunt als uh, bespreekstuk doorgaat naar de Raad. Uh, Voordat we aan de laatste paar agendapunten beginnen, stel ik voor om even een korte schorsing te doen voor een sanitaire stop. Uh, vijf minuten. Ja, dames en heren, de vergadering is geschorst voor vijf minuten. Dus dat zal uh, tot vijf over half elf zijn. En dan komen we weer bij u terug met het uh, laatste gedeelte van deze commissievergadering. They know there's no way out And they're really sorry now for what ...agendapunt 7. Die hebben we al gehad. Dus we gaan verder met agendapunt 8. Het ingelaste agendapunt over de Maria School. Uh, ik stel voor om uh, de komende agendapunten... ...gezien ook de mogelijke aandachtverslapping... ...hier en thuis zo kort en bondig mogelijk te bespreken... Uiteraard mag iedereen zijn punt zijn of haar punt maken, maar ik wil dat wel even kort meegeven. Um, ik ga het woord geven aan, als iedereen even plaats wil nemen en in ieder geval even juist stil wil zijn, dank u wel. Um, het woord is aan uh, mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Oeps, ik zal iets dichterbij komen. Voorzitter, in mei is de notitie. Uh, mevrouw Koper, sorry, ik moet u even onder, onderbreken. Uh, de wethouder had even de sleutel. En daar wachten we even op, want anders kan hij u niet horen. Klein momentje nog. Dus bij deze uh, het woord is aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in mei is de startnotitie Verkoop Maria School uh, voor Jongerenhuisvesting in de Raad geweest. En daar hebben we met elkaar flink over gediscussieerd. Over de kosten, over de invulling en over de huurders die op straat terechtkwamen en een broodwinning kwijt waren. We hebben veel vragen gesteld en helder was aan het eind van de discussie dat... ...niet alles duidelijk was... ...en dat het niet uitgekristalliseerd was... ...en de Raad heeft de wethouder verzocht het plan terug te nemen... ...en met een uitgewerkt voorstel terug te komen. Inclusief financieel plaatje en afspraken met de huurders. Het besluit... Verkoop Mariaschool is niet genomen en de wethouder heeft toegezegd een nieuw stuk aan te leveren. De Partij van de Arbeid heeft onlangs de brief ingezien van een huurder die met drie maanden opzegtermijn per 30 november aanstaande eruit moet om redenen dat de Mariaschool verkocht wordt, zo staat er. Uh, en dat bevreemdt ons, want dat besluit hebben wij in de raad niet genomen en staat ook haaks op de toezegging van de wethouder om samen met de huurders oplossingen te zoeken. De Partij van de Arbeid heeft het college hierover uh, 2 september vragen gesteld met een verzoek dit op korte termijn te beantwoorden. En ik ken de termijnen, maar dit is speciaal, want we hadden al redenen om dit eventueel vanavond op de agenda te zetten. Omdat bericht heeft ons bereikt dat de overige contracten voor 1 oktober opgezegd worden. En dit is de laatste raad en commissie voor die tijd. Voorzitter... De afspraak met de wethouder was ons inziens helder: Een nieuwe notitie naar de raad en om tafel met de huurders voor goede afspraken. Dus ik zou graag van mijn collega's hier in de zaal willen weten... zijn ze het met mij eens dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de verkoop van de mariehuischool? En dat de bestemming van het pand dus niet gewijzigd is op dit moment? En beide zaken zijn volgens mij een bevoegdheid van de raad en de wethouder loopt voor de muziek uit. Als u dat met mij eens is, bent u het dan met mij eens dat de wethouder hierbij vooraf, uh, uh, voorbij gaat aan de afspraak die er met de raad gemaakt is? Want wat ons betreft, afspraak is afspraak, met ons, maar ook met de betrokkenen. En vervolgens zou ik van de wethouder heel graag willen weten waarom hij afwijkt van het raadse besluit. En waarom hij niet eerst naar de raad teruggekomen is met een financieel plan en de goede afspraken. Dus het verzoek zou uiteindelijk zijn, als de collega's dat steunen, uh, om het stop te zetten, terug te draaien en eerst met een raadsbesluit te komen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Uw verhaal is, is helder. Ik doe even een heel kort rondje met eens of niet eens met uw betoog. En daarna is het natuurlijk het belangrijkste dat we het woord aan de wethouder geven om enige duidelijkheid te verschaffen. Waar op dit moment mogelijk. Uh, D66? Eens. PVV? Uh, ja, uh, we zijn een beetje uh, verbaasd. We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder. CDA? Uh, uh, hoofdlijn Eens, ik wil nog wel even een toelichting van de wethouder ook. Er zou inderdaad geen huurers uitgaan voordat er uh, een nieuwe visie is liggen, een nieuwe raadstuk. Dat is mijn beeld. Ja. En mevrouw Posten? Wil, ja, dank u wel. VVD? Dank u voorzitter. Wij begrijpen het PvdA, maar we zouden toch heel graag de reactie van de wethouder eens willen horen, voordat wij een mening hebben. Heel goed. GBZ? Wij zijn het met de PvdA eens. GroenLinks? Wij zijn het met de Partij van Armart eens. En als laatste OPZ? Wij begrijpen de vraagstelling van de PvdA, maar we wachten eerst even de reactie van de, van de wethouder af. Helder. Die gaan we heel snel krijgen, namelijk het woord is nu aan de heer Beretsen. Dank u wel, voorzitter. Ja, het probleem Maria School is, uh, is duidelijk. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat deze gang van zaken, die uh, bevreemd mij in hoge mate. Omdat uh, ik heb uh, op 2 september inderdaad een aantal vragen gekregen. Uh, ik ben bezig met de beantwoording van die vragen. En in feite de mogelijkheid om zeg maar, u fatsoenlijk te informeren. Naar aanleiding van die vragen, die wordt mij eigenlijk op dit moment ontnomen. Of liever gezegd, die wordt me dan nu geboden. Dus dat zal ik dan ook uh, doen. Eh, er is zeg maar, over de interpretatie van, eh, van datgene van wat er toen eh, min of meer besloten is. Daar is misschien dan een verschil van inzicht over. Eh, ik heb dat in ieder geval, en met mij het college heeft het zodanig geïnterpreteerd. Dat ze zeggen van, eh, oké, okay, de optie die eh, in feite toen besproken is om de Maria School geschikt te maken voor eh, bewoning, voor sociale woningbouw. En dan met name eh, gericht op jongeren. Dat is op zichzelf een interessante optie. Um, er is toen ook meteen meegegeven van uh, ja, er zitten wel huurders in die weliswaar op een bepaalde constructie daar zitten. Terwijl ze weten van dat ze zeg maar, uh, een, op een tijdelijke basis zitten, maar ga daarmee in gesprek. En om met dat laatste te beginnen, dat is gebeurd. Uh, of liever gezegd, die gesprekken zijn nog steeds gaande. Ik heb inmiddels een tweetal gesprekken gevoerd met, uh, met de huurders. Dus daarin heb ik voldaan aan de wens van, uh, van de raad. Uh, die uh, gesprekken vinden plaats met steeds een wisselende delegatie uh, omdat niet alle huurders uh, zeg maar er altijd zijn uh, dus dat maakt het af en toe wel eens uh, moeilijk en uh, zeker omdat uh, het enige geval waar u aan refereert mevrouw koper dat is met name iemand die verder helemaal nergens op reageert dus dat wordt dan een beetje moeilijk uh, de situatie is zoals. Nee, ja, maar laat mij nou even uitpraten, dan kan ik even het hele verhaal af. Maar misschien is het goed. Ja, Mevrouw verkoper, u mag ja, geen mag, mag, mag ik interrumperen? Ik, ja. ik stel het toch op prijs vanwege de privacy van degene over wie u spreekt, dat we het daar niet over hebben op die manier. Nou, ik noem Hij geen naam aanwezig. volgens mij. Uh, dus uh, het is één huurder. Nou, ja. ik noem geen naam volgens mij. Niet verdedigen. Nee, maar de feiten die liggen gewoon zo. Dus ik, ga hier, ik, ik zit hier niet uit mijn duim iets te zuigen. Als u nou in twijfel trekt uh, wat ik zeg, dan, dan kan ik beter meteen stoppen, denk ik. Nou, Laten we zo niet met elkaar omgaan. Laten we privacy respecteren, dat is belangrijk. Maar ik heb ook inderdaad uh, in dat opzicht, wat de heer Beert zegt, geen naam gehoord. Laat het hierbij houden wat dat betreft. En uh, de heer Beert verder gaat met zijn beantwoording van de vragen. Wij zijn eh, zeg maar indachtig eh, zeg maar datgene van wat ik toen heb aangegeven, zijn wij in gesprek. Wij zijn in gesprek met, eh, met de keider, heb ik, toevallig morgen heb ik daar een afspraak... Mee ...om te kijken van of zij geïnteresseerd zijn om, uh, om uh, met ons uh, zeg maar, die ontwikkeling te hand te nemen. Uh, er zijn nog een aantal andere uh, mogelijke en uh, potentiële kandidaten waar we uh, zeg maar in het vervolg dan mee gaan praten. Omdat we in eerste instantie gezeg gezegd hebben gezien, het sociale karakter van de woningbouw die we daar gaan plegen... ...dat we in eerste instantie met de willen gaan praten. Maar er is nog een vervolg uh, mogelijk. We zijn ook nog steeds in onderhandeling met het alternatief wat we hebben. Dat gaat niet zo soepel, maar dat heeft denk ik ook wel wat te maken met de vakantieperiode. Dus die gesprekken lopen ook nog. En er is ook zeg maar, verder gekeken naar een alternatief wat ik wel genoemd heb. En dat is zeg maar, de bovenetage van de, van, de, van de brandweerkazerne. Het probleem is wel dat ik heb zeven huurders en ik heb zeven verschillende huurcontracten. En een van die huurcontracten, want daar ga ik dan toch maar even op in... ...dat is een huurcontract die op 30 november afloopt... ...en dat is een huurcontract met een duur van een jaar. Dus als ik die nu niet, of gezegd, niet, voor 1 september had opgezegd... ...dan zit ik sowieso alweer vast aan een nieuwe huurtermijn van een jaar. Uh, ik denk dat het in het belang is van Zandvoort... ...en de ontwikkeling die we mogelijk gaande gaan krijgen... Ja, ...dat we uh, in die zin... Uh, wel proberen in ieder geval daar duidelijkheid in te scheppen. Ik heb ook de vorige keer gezegd van kijk... als die uh, sociale woningbouw die wij we, we daar wensen... en die, denk ik ook in belangrijke van als we die niet gerealiseerd krijgen... Dan, uh, dan kunnen we eventueel weer terugvallen op het scenario... dat we denk ik die Miraiën school wel geschikt maken... voor uh, permanent gebruik voor, uh, voor deze kunstenaars. Uh, dat... In dat geval, hè, als dat de zo zou zijn, dan zou dat denk ik ook een voordeel zijn voor de kunstenaars. Want die hebben ook aangegeven dat ze nu elke vier jaar in het feite op een soort schopshoel zitten. Want dan komt er een nieuw college met nieuwe ideeën en er is geen eh, sprake van een stukje continuïteit die ze daar kunnen hebben. Daar hoort dan ook bij een forse investering in het pand. Dat heb ik de vorige keer ook aangegeven. Het dak lekt, de centrale verwarming is op zijn eind, die moet vervangen worden. Dus ik zit op verschillende manieren, zit ik wel in een soort keurslijf om wel wat te gaan doen. Ik heb in het laatste gesprek en ook in het voorlaatste gesprek, heb ik tegen de kunstenaars gezegd van... ...de uiteindelijke beslissing ligt niet bij mij, maar die ligt bij de raad. Dus ja, ik ga het contract opzeggen, want daarmee kan ik, zeg maar, speel ik de boel vrij. Maar u heeft van mij de toezegging dat zolang de raad geen beslissing heeft genomen, ja, kunt u daar blijven zitten. Dus daarmee voldoe ik aan enerzijds de, eh, volgens mij in ieder geval de toezegging die ik aan de raad gedaan heb, ik ga praten met de kunstenaars. Ik moet eerlijk zeggen, de bereidwilligheid bij de kunstenaars om echt zelf te gaan kijken naar ook andere locaties is minimaal. Dat constateer ik. Ze zeggen tegen mij van ja, wij vinden geen andere ruimte. Nee, dat kan ik me voorstellen. Omdat ze zeg maar een dusdanig lage huur betalen. Ja, waarvan we de vorige keer ook gezegd hebben van als we dan die situatie continueren, dan denk ik wel dat we naar een kostendekkende huur toe moeten. Want dat is niet meer dan reëel. En als er dan zeg maar, subsidie moet komen, dan zou dat volgens een soort uh, cultuurbeleid uh, moeten. En niet via zeg maar, een indirecte subsidiëring, omdat we zeg maar, uh, huur, of, uh, ruimte te beschikking stellen tegen een lagere prijs als de kostprijs. Nou, dat zijn de zaken waar ik mee bezig ben. Als u de verslagen wil zien van de gesprekken die wij hebben, u bent van harte welkom. Wat mij betreft zijn ze openbaar, dus u kunt ze wat mij betreft gewoon krijgen. U kunt ze inzien, maar dat zijn wel de zaken die ik, uh, die ik uh, gedaan heb. Nog laatste opmerking, de antwoorden die zijn in principe klaar, maar er is één punt waar ik zeg maar nog ambtelijk naar wil, naar, eh, wil laten kijken. Omdat u in uw vraagstelling stelt, en dat is de vraag 2 die u stelt, is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat er geen startnotitie is vastgesteld in de raad en dus het gebruik van de Maria -school niet gewijzigd is. En mijn vraag is nu eigenlijk van wat is dan het gebruik van die Maria -school? Waar ligt vast dat die Mariënschool geschikt moet zijn voor kunstenaars? Nou, daar ben ik nu nog even aan het zoeken, want daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Want als, zeg maar, die bestemming nog steeds is lagere school... Dan zou, dat, dan zou je kunnen zeggen, in feite, van ja, wat is dan die positie eigenlijk van die kunstenaars? Ik vind dat die kunstenaars, zeker als ik praat over de contracten van 2017, 2018... Hè, en dat zijn er een stuk of vier... Die weten heel duidelijk, en dat staat heel nadrukkelijk wel in het huurcontract, dat ze op elk gewenst moment, met een opzichttermijn van drie maanden, het pand moeten verlaten. Er zijn twee gevallen waarvan we zeggen van nou, dat, of drie gevallen, er zijn langer, langlopende huurcontracten, ja, die in, uh, ik moet even kijken, uh, 1999 en 2004 geloof ik zijn afgesloten, waar we denk ik op een andere manier mee om moeten gaan. En dat heb ik u toegezegd dat ik dat zal doen, en dat maak ik ook waar. Tot zover meneer de voorzitter. Dank u wel wethouder. Zijn er naar aanleiding van deze laat ik zeggen, uitleg van de wethouder nog vragen in de tweede termijn uh, noodzakelijk? Ik zie mevrouw Koper van de PvdA. Ik ben toch niet alleen. Maar dat komt ik wel. Uh, uh, voorzitter... Het verbaast me wat de wethouder zegt. Hij begint ook zijn betoog met zijn verbazing. Dat ik niet gewacht heb op de beantwoording van de vragen. Maar volgens mij is hij hier sprake van de omgekeerde wereld. Ik hoorde de wethouder uitstekend betogen welke inspanningen hij pleegt. Naar aanleiding van de afspraken met de raad om te kijken wat er mogelijk is. En dat was ook zijn opdracht. Niets meer en niets minder. Maar op het moment dat u uitgaat van een scenario die nog niet is vastgesteld... Dan doet u dus een stap te ver. We hebben met elkaar niet het politieke debat gevoerd over cultuurbeleid, over kostendekkende huur, over hoe dat in de toekomst moet. Dat debat hebben we niet gevoerd. We hebben de vorige keer gezegd, uw plan, uw intentie om iets te doen aan jongerenhuisvesting is een hele mooie. Het idee om daar maar gelijk de, de, de huurders op straat te zetten, dat hebben we niet ondersteund. En komt u vooral terug met een nieuw plan waarin ook alle financiën en dergelijke duidelijk zijn. Het kan zomaar eens zijn dat dat nieuwe plan niet realistisch en haalbaar blijkt te zijn. En daar gaat de Raad over. Dus alle goede inspanningen die u doet, ik twijfel niet aan uw intenties. Ik zeg alleen maar, u loopt voor de muziek uit. En zeker met het feit dat we afspraken hebben over... welke garanties kunnen we in de toekomst hebben voor de huurders. Er zijn een aantal huurders die halen hun broodwinning hieruit. En dat betekent dat als de toekomst voor ze onzeker wordt... want er ligt geen plan. Dus dat is per definitie een onzekere toekomst. Mevrouw Koper, u heeft even een interruptie van de heer Bauwerg Wilson. Ja, voorzitter, ik hoor namelijk mevrouw Koper... ...zeggen dat zij zorg heeft voor het feit dat kunstenaars nu zonder besluitvorming door de raad op straat zouden komen te staan. Maar ik heb de weghouder toch net in zijn uitleg heel duidelijk horen zeggen dat daarvan geen sprake is. Omdat namelijk zolang de raad geen besluit heeft genomen de kunstenaars kunnen blijven zitten. Dus ik begrijp uw opmerking niet. Dan ga ik u verduidelijken meneer Bouwburg wilson Want ik heb de brief ingezien waarin bij een kunstenaar, uh, die komt 30 november op straat te dus staan, want de huur is opgezegd. Dus ik, ik, ik heb de brief, kan ik u laten zien, met, met als uitgangspunt dat de Marierschool verkocht wordt. Nou, dat zijn de besluiten die we nog niet met elkaar genomen hebben. Uh, voorzitter, ja. voorzitter, ik begrijp dus dat wat de wethouder net heeft gezegd in tegenspraak is met de brief waar mevrouw Koper aan refereert. Nee, ik zeg niet dat zijn intenties niet goed zijn. Ik zeg alleen dat het is niet geregeld. Het is niet gerealiseerd. Er is een brief uit. Er is een brief uit. De Maria School wordt verkocht en de huur wordt opgezegd. En dat hebben we met elkaar niet afgesproken. Interruptie, mevrouw Kooijman. De Maria. VVD. Voorzitter, een punt van orde. Want waar we hier bij feitelijk mee bezig zijn, is een verantwoordingsdebat richting de wethouder. Uh, ik begrijp heel goed, PVDA heeft vragen gesteld. Uh, de antwoorden zijn er nog niet. Uh, er wordt nu dieper op ingegaan, het schijnt afvullende informatie te zijn. Dus ik kan me eerder voorstellen dat dit de vorm van, zou moeten zijn van een interpellatiedebat uh, bijvoorbeeld, of een motie, bij een raadsvergadering. Maar dat wij in ieder geval ook allemaal de beschikking hebben over alle stukken, want zo wordt het heel lastig te discussiëren. Dank u. Dat ben ik met u eens. Dat is uh, inderdaad waar. Dus ik wil vragen om dit agendapunt of uh, zo snel mogelijk af te wikkelen, of inderdaad wellicht uh, middels een interpellatie of een agenda raadsverzoek... Ja, u mag zo reageren nog op de laatste opmerking van mevrouw Koper, uh, meneer Berendsen. Ik wil wel mevrouw Koper nog even de gelegenheid geven om haar verhaal af te maken. Ja, dit was ook niet mijn bedoeling. Ik, ik deelde de, de opmerking van mevrouw Gunnarsson ten dele. Het is ook niet mijn bedoeling om een discussie te voeren of dat wat de wethouder doet goed of fout is. We hebben met elkaar een afspraak gemaakt... En, en daarin zijn, uh, die staan voor mij heel duidelijk uh, staan die op papier. En dat wat er nu gebeurt is vooruitlopen op een besluit van de Raad. En daar wil ik het met elkaar over hebben. Dank u wel. De heer Beersen wil hier nog even op reageren. Ik, ik bestrijd zeg maar, het standpunt van mevrouw Koper, hè, want er, er zijn nog geen beslissingen genomen en er worden op dit moment ook nog geen beslissingen genomen. Ik heb, wil toch nog even refereren in, aan dit onderhavige geval, hè, want dat is een meneer die een huurcontract heeft... Uh, nog niet zo heel erg lang overigens. Uh, dus die weet uh, van uh, wat de condities zijn uh, heel nadrukkelijk. Die meneer heeft tot, af, tot afgelopen maandag helemaal nergens op gereageerd. Ik ben zelf bij hem aan de deur geweest en heb geconstateerd... dat zijn brievenbus nokkie vol zit, want hij leest zijn post niet. Ik heb nu afgelopen week... Ik denk echt dat dit niet kan, Over iemand week, zou praten, nou, maar, maar, over een huurder. Nee, maar als ik mezelf... Wilt u, wilt, moment, moment. Wilt u niet op specifiek uh, deze persoon ingaan? Dat hadden we afgesproken. Nee, maar als deze meneer... Meneer, als deze meneer de vergaderingen had bijgewoond... dan wist hij ook, en dan had hij ook geweten... de toezegging die ik gedaan heeft van... nee, u zit niet op een schoolstoel. Ik, ik, ik, ik even... wil, wil er even inbrengen. Ik stop hier bij deze uh, discussie. Ja. Uh, dat is uh, ten dele omdat ik vind dat mevrouw Keurenson daar volkomen gelijk in heeft. We hebben hier een agendapunt wat is uh, ingebracht... Vanavond, Dat mag, dat is allemaal prima in orde. Maar zoals de discussie zich nu ontspint... hebben we daar meer informatie over nodig om die goed te kunnen voeren. Er liggen op dit moment geen documenten aan dit agendapunt ten grondslag. Ik stel voor om dit agendapunt daarom ook nu te stoppen... want die discussie gaat de ruimte in. En op een later tijdstip even te bepalen... of we dit wellicht tijdens de raad terug willen laten komen. Daar laat ik het even bij voor dit moment... Dus dit was agenda punt 8. Waardoor wij uh, nu overgaan naar agenda punt 9. En dat is uh... ja, de portefeuillehouder is in ieder geval de heer Meijer. Die gaat naast mij plaatsnemen. Het gaat over de ontwerpverklaring geen bedenkingen van de bouw van twee woningen aan het Zandvoortselaan nabij nummer 163. Op deze vergunningsaanvraag ten behoeve van de bouw van twee woningen... is de zogenaamde uitgebreide WABO-procedure... dat is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, van toepassing. Hetgeen tot gevolg heeft dat de gemeenteraad... een ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Na de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt het stuk ter inzage gelegd. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen... krijgen eerst insprekers het woord, zijn er op dit agendapunt insprekers... In de zaal. Er zijn niet veel mensen meer op de tribune, dus ook geen insprekers. Dan uh, is het woord aan de, aan de leden en ik uh, begin even willekeurig bij de D66. Wie mag ik het woord geven? Heer Van Marlen. Voor ons is het geen punt, hamerstuk, ha, of als het inderdaad komt, eigenlijk. PVV, heer Vertichelen. Voorzitter, wij hebben geen bedenkingen bij de ontwerpverklaring. Geen bedenkingen, Hamerstuk. CDA. Heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, oh, even kijken hoor. Even testen. Ja. Uh, nee, uh, het antwoord van de portefeuillehouder op de schriftelijke vraag van de OPZ betreffende de noodweg... Uh, ...heeft ook eigenlijk alle vragen van het uh, CDA beantwoord. Verder hebben wij geen uh, bedenkingen. Het CDA is van mening dat er woningen gebouwd moeten worden in Zandvoort. Zowel sociale huurwoningen, starterswoningen als eh, duurdere koopwoningen. Dit, ja, Omdat er vraag naar is en we moeten voldoen aan de woningopgave. Uh, wij zien dit dan ook als een namenstuk. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper, PvdA. Ja, op zich geen uh, bezwaar tegen de procedure, maar ik zag iets in de tekening en ik besef dat het wellicht een technische vraag is, maar mijn zorg is toekomstgericht. Uh, er wordt een weg door een andere kavel heen aangesloten op, uh, op een, uh, ja, hoe noem je zo'n weg wat er nu ligt, er ligt een stukje bij het buig buigkanaal. En ik vraag me af of dat met dit raadstuk te maken heeft en wat dat kan betekenen voor ontsluiting van het achtergebied in de toekomst. Die vraag nemen we mee naar de portefeuillehouder. Dan gaan we naar de VVD, de heer Drommel. Ja, dat ben ik. Dank u, vriendelijk, voorzitter. De VVD is gecharmeerd van dit plan, maar hij heeft één kleine vraag. Is niet één van de twee kavels, en dan de meest wettelijke, een onderdeel van het oude plan Zandevoerde? Duidelijk, grote stilte. Ja. GBZ, mevrouw Kuim. Ja, dank u wel. Wij vinden het een uh, mooi, initiatief, mooi initiatief. We hebben ook geen bedenkingen, hamerstuk. GroenLinks, Keuning. Uh, ik sluit me aan bij de woorden van de PvdA. En wij hebben tijdens de verkiezingen met de GroenLinkspartij in de regio een nat uh, natuurpact ondertekend, waardoor we niet uh, voor bebouwing in de natuur zijn. Uh, daardoor kunnen wij dit niet ondersteunen. OPZ? De heer Bouwberg wil. Ja, voorzitter. In, in ieder geval dank voor de beantwoording van de vragen. Er resteert er nog één. Er is sprake van een verruiming van de kaders met betrekking tot de rooilijnen uh, die, die uh, aan de.